10 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft een bende opgerold die de afgelopen jaren miljoenen heeft verdiend aan de handel in nep merkkleding. In totaal zijn 99 mensen opgepakt, onder wie twee imams. De kleding werd gemaakt in illegale fabriekjes in het noorden van Portugal en vervolgens naar Spanje gesmokkeld. Daarmee zou zo'n 5,5 miljoen euro zijn verdiend. Een deel van het geld werd verstopt in twee moskeeën. De imam van een van deze twee wordt gezien als een leider van de bende. De politie heeft op meer dan 100 locaties invallen gedaan en meer dan een miljoen kledingstukken en schoenen zijn in beslag genomen. Ook zijn op computers de logo's gevonden van meer dan 200 merken. Een meerderheid van de Nederlanders wil het afsteken van vuurwerk door particulieren verbieden. Twee derde is voor een verbod. Zo blijkt uit een peiling van één vandaag 120.000 mensen van het opiniepanel. De helft van de ondervraagden wil alleen nog gemeentelijke vuurwerkshows toestaan. En nog eens 14 is voor een compleet verbod op het afsteken van vuurwerk. Een op de drie ondervraagden noemt een verbod betuttelend. Zij wijzen erop dat vuurwerk met elk jaar een Nederlandse traditie is. Een Italiaanse gehandicapte vrouw die zich op Facebook heeft uitgesproken voor dierproeven heeft tientallen doodsbedreigingen ontvangen. De vrouw van 25, die vier zeldzame erfelijke ziektes heeft, had geschreven dat ze nog leeft dankzij wetenschappelijk onderzoek, inclusief dierproeven. Zonder het onderzoek zou ik dood zijn gegaan op mijn negende, zegt ze. Dat werd haar niet in dank afgenomen. Ze kreeg meer dan 30 doodsbedreigingen en 500 andere beledigingen. Tegelijkertijd kreeg de gehandicapte vrouw... meer dan 14.000 likes op Facebook. Het weer overwegend droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. En vannacht kan het nevelig worden. Morgen wordt het een graad of zeven met geregeld zon. Maar in het noordelijk kustgebied valt nog een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Het Marathon Interview... Uw presentator is Joke Veninga. Welkom weer bij het Marathon Interview. We begonnen twee uur geleden, we gaan nog tot elf uur door... Onze gast vanavond is Carolien Roelands, redacteur van het NRC Handelsblad... die eerder dit jaar afscheid nam vanwege haar pensioenplicht... maar nog steeds haar column schrijft. Het is overigens geen voorrecht hoor, om met pensioen te gaan. Ze had graag twee jaar bijgetekend als dat had gemogen. Het afgelopen uur begon met haar mensbeeld. De mens is slecht en geneigd tot alle kwaad. Dat mensbeeld heeft haar zeer geholpen in haar Midden-Oosten-analyses... Ze leerde bij als kamermeisje in Hotel van de Werf op Schiermonnikoog. Het was geen meevaller, zegt ze, om te zien waartoe de mens in staat is... die geen wc op de kamer heeft en dan de prullenbak gebruikt. Ja, de mens is geneigd tot weinig goeds, neem Syrië. Het is nog begonnen met een hele korte fase van iets goeds. Boze burgers protesteren tegen de gewelddadige regering. Tegen de clan Assad, die altijd al niets ontziend geweld gebruikte. Dat is gewoon hun methode dan lijkt het gewettigd dat de oppositie ook geweld gaat gebruiken. Komt dat woord lijken weer. Maar dan is de fase dat het om iets goeds gaat al snel voorbij... en komt er deze ellende tevoorschijn. Van allerlei mannetjes die macht willen. Nu is het een gewapende machtsstrijd. Er zijn nauwelijks meer groepen tussen die vechten voor iets goeds. Ingrijpen door het Westen is geen weg, want wat dan? Zoals Irak? De vraag stellen is een beantwoorden. Of kijk naar Libië, waar wel is ingegrepen... en de gewapende rebellen vervolgens aan zichzelf overgeleverd zijn. Waardoor Libië een zooi, een zwart gat nu is. Soms kijken ze even naar filmpjes op internet om weer even goed te weten over wie het gaat. Van groepen als ISIS of Nusra die in Syrië het Assad-regime bestrijden. Groepen die gefinancierd worden met privégelden uit Kuwait. Die allemaal hopen op één groot kalifaat. Dan zie je op die filmpjes hoe ze mensen die gewoon hun werk doen als chauffeur... die ze als tegenstanders zien, uit hun auto sleuren en ter plaatse executeren. Toch altijd weer goed om te zien. Ze schreef ooit dat Assad het niet lang meer ging maken. Dat heeft ze te vroeg geschreven, zegt ze nu. Iedereen heeft nog veel vechtlust. Iedereen denkt nog dat hij kan winnen. Dus er wordt voorlopig en wellicht nog jaren doorgevochten. Conferenties of niet. Zoals eerder beloofd kwamen de buitenlandredacteuren... Roeland en Keine terug op Egypte. Ze zag totaal niet aankomen en begrijpt nog steeds niet... hoe de zelfverbranding van de Tunesische groenteverkoper... Bouazizi dé lont bleek te zijn die Ben Ali, de sterke man van Tunesië, verdreef... en na twee maanden ook Mubarak, de president van Egypte. Er waren al zoveel eerdere protesten en zelfverbrandingen die geen gevolgen hadden. Juichten zij niet, net als velen van ons... toen die lente daar uitbrak op het plein in Cairo? Nee, nee, zegt ze beslist. Mubarak is afgezet door het leger. Het was een staatsgreep, geen revolutie. Er vielen 800 doden, maar de media keken meer naar die jonge mensen... en hun laptopjes en zagen daar iets mediagenieks hoopvols in. Maar haar krant schreef al meteen: Dit is een junta, ondemocratisch. Waar de nieuwe baas, de oude minister van Defensie, was, dat groot lekker op. Maar niet heus. Over hoe het daar nu verder gaat, daar kwamen ze niet meer aan toe. Maar daar hebben we ook nog een uur voor. Hashtag Marathon Interview voor reacties op Twitter. En mailen naar marathoninterview.vpro.nl. Chris Keijne en Caroline Hoeland. Ja, nog een uur om het Midden-Oosten op te lossen. Ehm. Um, <laughs> Er zijn er meer op gesneuveld. Um, ik wou het eigenlijk eerst hebben over uh, de, de, de, de oorlog die je zelf altijd op de krant hebt gevoerd. Namelijk om zoveel mogelijk Midden-Oosten in, uh, in de krant te krijgen. Er was een, een, uh, een collega in uh, de bijlage die al een paar keer te sprake is dus gekomen. die je collega's samenstelde bij, uh, bij je afscheid. Ik geloof dat het Elske Schouten was. En ik pak hem er even bij hoor. Die, die schreef over um, de manier waarop jij voor je regio opkwam en voor je regio... dat betekende dan ook voor je, je, je jongens en meisjes, je correspondenten. Joris Luijendijk, door jou uh, jarenlang begeleid Thomas Erdbrink nu in, in Iran. Leonie van Nierop die in, uh, in Israël zit. Gert van Langendonk in Egypte. Nou, shock and awe, dat is de eerste fase. Uh, bied niet alleen de twee belangrijkste verhalen aan... maar bied er vijf aan, waarvan er in het ergste geval twee kunnen sleuvelen. Punt twee... Psychologische oorlogsvoering. Wat is er geen plek voor verhaal 5? Maar wat is dit voor krant? We schrijven toch niet voor de bielen? Carolien kent heel veel lezers die alleen ontstemd zijn. Punt 3. Pure agressie. Wat? Toch echt geen plek voor verhaal nummer 5. Dit is belachelijk. Idioot. Godverdomme kut. En dan. Uitputting van de tegenstander accepteer niet dat er geen plek is. Blijf alle vijf verhalen doorduwen tot de gong gaat om twaalf uur. En dan punt vijf, compromisloos. Nee, het is niet mooi dat alle vijf verhalen zijn meegegaan... waarvan één op, de voorpagina, twee pagina, één op de voorpagina, twee voorin... en de rest groot op buitenland. Nee, het is verschrikkelijk, want verhaal één had een idiote kop. Verhaal twee en drie moesten ingekort. En dan had de hoofdredactie ook nog een belachelijke foto gekozen op de twee en drie. Hoe ben je zo geworden? Um, ja... Dat zou altijd zo geweest zijn? Precies. Ik weet het niet. Uh, dat weet ik ook niet. Dit is, dit is natuurlijk op de krant. Ik kan niet zeggen dat thuis ook mijn <laughs> gezin op deze manier geregeerd heb. Uh, het was effectief. Heb ik wel uh, uh, gemerkt. En, maar ik, ik, ik denk dat je, dat je ook... Je krijgt steeds meer tegenstand. Dus je moet ook steeds hardere middelen in, inzetten. Uh, er is steeds minder ruimte, dus... Uh, vandaar dat de toon wat verhard is door, in de loop der jaren, denk ja, ik. Ja, want wat was de, de, de, de, de meer tegenstand die je kreeg dan? Men vond het Midden-Oosten minder belangrijk, of... Uh, nou, ten eerste, ik, ik zeg dat er ook minder, dat er minder ruimte in het algemeen is uh, gekomen... Voor in de loop der jaren voor buitenland. Als je, hm. Het wordt altijd door uh, uh, uh, slimme... Uh, tellingen, of het is vaak door, met slimme tellingen van hoofdredacturen om te krachten. Nee, er is helemaal niet minder ruimte voor buitenland, jullie zeuren, maar wat? Het is een klacht die ik niet alleen heb, hè, het is van buitenlandredactuur. Maar het, uh, de ruimte is door de jaren heen gewoon geringer geworden. We hadden vroeger de broadsheet uh, twee pagina's buitenland, plus. dus uh, uh, is de grote de krant. De grote krant. Uh, twee pagina's buitenland, plus wat je op de voorpagina kwijt kon. Um, nu hebben we uh, de tabloids. En zo, ja, dan zou je zeggen, het is de helft, je hebt nu vier pagina's. dus uh, Dat is hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Want de, uh, de illustraties is, is, eist veel meer plaats op dan, dan vroeger. Uh, advertenties zijn vaak helemaal niet kleiner geworden. Dus uh, je hebt gigantisch veel... Uh, veel ruimte aan advertenties. Ik, ik was vandaag de NRC de zaterdagkrant. En ik moest in dat eerste katern echt af en toe zoeken naar de stukken. Ja, tussen precies. de advertenties. Het, nou ben ik niet tegen advertenties mm. natuurlijk. Want daar werd ik ook van betaald uiteindelijk. We moeten geld verdienen. Want anders is er helemaal geen kant. Uh, het is alleen, uh, en, en dat is moeilijk genoeg op het ogenblik. Alleen het is ook een afweging... Uh, rendement en hoeveel wil je als eigenaar van een krant daaraan verdienen? Ja. Maar even, even dit beeld wat Els Schout hier schets. Is het erg gechargeerd? Uh, nou, het is erg gechargeerd, ja. Maar niet helemaal gechargeerd. Ik bedoel, er is wel een grond van waarheid zit erin. Ik kan niet zeggen dat ik mezelf niet herken. Mijn vrouw uh, vroeg. Uh, zou je haar willen vragen hoe ze dat als vrouw. Uh, voor elkaar gekregen heeft om, om zich zo te laten gelden. daar. Hoe, uh, want dat wordt van een vrouw helemaal niet verwacht. Dan ben je geen leuke vrouw. Ja, maar je bent helemaal geen vrouw, toch? Ik bedoel... <lacht> ik trad helemaal niet als vrouw op. En ik zat er bovendien... Was ik Vind je niet... gewoon geen interessante categorie in dit nee, verband? Nee, in dit verband doet het er helemaal nee. niet toe. En bovendien was ik natuurlijk ook een soort meubelstuk. Wel een pratend meubelstuk, schrijvend meubelstuk. Maar ik hoorde erbij... Ik bedoel, dat is net zoals bij die Afghaanse rebellenleiders in die holen waar ik zat. Daar ik, telde ik ook niet als een vrouw. Want die hadden ook hele andere ideeën over vrouwen dan ik. Omdat jij deed wat je deed, kon je geen vrouw zijn? Nee, ik was gewoon een soort derde soort. Want, ah, ja. En, en dat, ja, nee, dat, dat, dat doet er helemaal niet toe of je een vrouw of een man bent. Nee. Je staat voor je. Ja. En waarom moesten er dan vijf verhalen over het Midden-Oosten in? Want de rest van de wereld is toch van, best belangrijk? Bij wijze van spreken. Hmm. En, en behalve die Midden-Oosten verhalen komt er altijd echt nog wel wat bij. Hmm. Nee, het is een kwestie van uh, de minderende ruimte. Dat, dat je ziet. Er is ook, het, ik, uh, dat zie je ook in andere kranten. Er wordt uh, meer aandacht besteed aan, aan binnenlandse verhalen. Het buitenland, vroeger was, uh, uh, in de tijd van de broadsheet, was het buitenland echt een van de zuilen waarop NRC. Uh, gebouwd was. En uh, als je nog steeds kijkt naar het correspondentenbestand, is het heel duur mm. en heel goed en heel belangrijk. Uh, want het is heel belangrijk dat je niet alleen van de persbureaus en van mij met mijn overzicht over het gebied, maar dat je ook uit het gebied zelf die verhalen krijgt. Mm. Um, nou ja, de, daar hadden we vroeger veel meer ruimte voor mm -hmm. dan, dan we nu hebben. Heb je net, uh, de, de, de, de, deze manier van opereren op de krant... heb je het van iemand geleerd? Jij bent, nee. denk ik, opgeleid door Michael Stijn ja. bij de krant. Ook jarenlang een, een buitengewoon gewaardeerd Midden-Oosten redacteur geweest. Maar die heb je niet... want er zijn natuurlijk altijd veel gevechten geweest op zo'n redactie. Jawel, heel veel. <coughs> zeker met Michal. maar uh, Michael... Een groot conflict dat er is uitgevochten, was niet vaak op de krant. Hij was eigenlijk. Ik, om te beginnen was hij de midden en ik het hulpje, maar hmm. meer en meer was hij de correspondent ook. Hij Alleen, reisde heel veel, hè? Was hij reisde heel ja. veel en hij kwam nauwelijks op de krant. En hmm. ik was degene die deed wat ik altijd ben blijven doen: hmm. uh, het, uh, het coördineren wat er met de cursement te bespreken en met mezelf... wat er over het Midden-Oosten dan, dan in de krant zou moeten. En dan wie dat zou moeten schrijven. Hij of hij of zij of ik. En... Um dus nee, deze... Dit heb ik niet van Michiel Stijn geleerd. Nee, dit ben ik. Het is het ja. Ja. Weer. helemaal ja. En iets anders wat ook uit die bijlage blijkt. En daar schrijven dan uh, jouw jou, jongens en meisjes over. Joris Luindijk en Thomas Erdbrink. En uh, nou, Gert van Langendonk die een klein beetje... maar dat, dat voer te ver via een achterdeur uh, binnen is gekomen. Maar die, die meteen omarmde toen hij ging doen wat hij nu doet voor de krant. Hij zit in Cairo. Ja, dat ja, je ook altijd als een, als een leeuw voor je correspondenten vocht. Maar ze zeggen ook altijd, we hebben zo verschrikkelijk veel van, van haar geleerd. Wat, dat, eigenlijk moeten zij dat natuurlijk vertellen. Maar wat, wat zijn de basisdingen die je een correspondent altijd voorhield? Ik hen voorhield? Ja. Um, wat moesten ze doen? Wanneer ben je een goede correspondent? Nou, ik, ik vind dat je, dat je als correspondent... maar dat, dat spreekt van zich, zou ik zeggen... Um, Permanent in je, uh, in je land bent. Uh, in, in de maatschappij, in, in, in alles. En niet stomme berichtjes maakt. Uh, wat ook wel gebeurt. Uh, die ik ook kan maken van de persbureaus. Ja. Zonder van je tijd. Uh, ga de berg in. Ga weet ik wat. Ga overal heen. Spreek mensen. Leer ze kennen. Dat is uh, buitengewoon belangrijk. En, ja. en, het, het, en dat is. Uh, uh, kijk, we hebben altijd een, we hebben allemaal twee gesprekken, allemaal dialogen ik, ik sprak mijn correspondenten elke ochtend met uh, wat, er, wat is er gebeurd, wat is er bij jou gebeurd, wat is hier gebeurd heb je dit gezien, ik zag vaak, ik, ik had het overzicht ja. dus ik zag vaak dingen makkelijker of eerder dan zij, omdat ze gewoon daar zitten en kon het dus samenbrengen en dan kwam je tot, uh, tot, een, tot, een, uh, tot een stuk al dan niet en tot uh, projecten. Het, uh, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om uh, correspondenten te begeleiden... en ervoor te zorgen dat die heel goed tot hun recht komen in de krant. Omdat het zo belangrijk is, omdat ik weet dat lezers dat ...heel belangrijk ook vinden ja. om op die manier over een, een land te lezen. Ja. Met name over het Midden-Oosten heeft uh, Joris Luijendijk natuurlijk een aantal, geleden, uh, een aantal jaar geleden zijn, zijn boek... ...het zijn net mensen geschreven, waarin hij een uh, uitgebroken standpunt had... ...over de manier waarop een correspondent in dat soort landen, uh, met name in dictaturen... Uh, kan of niet kan. Kan ook, of even. niet kan, precies. Ik zocht naar de formulering, maar... Uh, soms misschien wel meer niet kan functioneren... Uh, ja, ik, functioneren ik ben het dan... daar nooit mee eens geweest. Nee? nee? Omdat ik denk dat het wel kan. En, uh, en ik denk dat er een groot verschil is... of je als... televisie of radio... correspondent of slaggever... Wat hij natuurlijk ook was. Hij zat er wat hij ook NOS. was. Ja. Uh, daar uh, te werk gaat. Of als krantenjournalist, waar je bloknootje hebt en verder niet veel. Um, ik ben, ik ben in, onder Saddam Hussein diverse malen in Irak geweest. Dat was, geen, dat was absoluut geen makkelijk land. Daar, nee. Want dat was een land waar je ook je uh, begeleider meekreeg, Je minder. Namens Saddam Hussein. Namens Saddam Hussein. Als je hem niet bij je had dan kwam je bepaalde mensen af, uh, gewoon opeens drie keer achter elkaar in verschillende delen van de stad tegen. Dat, heel was was dat. Dat was lastig, omdat uh, je, bij particuliere mensen met je minder. die zeiden heus niet wat ze van Saddam Hussein denken. Overigens, een van de weinige dingen die echt een goede zijn veranderd in Irak. is dat je tegenwoordig gewoon naar mensen toe kan gaan. Dat ben ja. ik ook geweest. En dat ze gewoon zeggen wat ze ervan vinden. Niet veel goeds namelijk. Maar dus daar. Maar, het was niet zo dat je dan alleen maar bij zo'n reis... alleen maar optekende wat de propaganda jou vertelde. Mm. Je kon wel degelijk meer eruit halen dan, uh, dan die propaganda. En je kon ook een heleboel opschrijven. Je hebt ook adjectieven. Ja. En, en, ja. Uh, alleen als je het op, op, op tape of in beeld moet hebben... dan wordt dat dus veel het ingewikkelder. Dat wordt dus heel ingewikkelder. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar in uh, <coughs> sorry. landen als Iran of zo... waar je geen <coughs> minder hebt en gewoon zelf... Uh, op pad kan gaan. Daar kun je veel makkelijker opereren. Daar heb ja. je dat, uh, ja. dat probleem niet. kom je altijd o, Dus wel dat, mensen dat was je niet met Joris Leiden. Nee, nee, nee. Over, over makkelijk opereren gesproken. We willen dit uur vooral hebben over. Nou ja, zeg ik het verkeerd als ik zeg jouw twee favoriete landen in de regio? Namelijk Saoedi-Arabië en, en Iran? Ja, je zegt verkeerd. Ik heb één favoriet land in de regio. En dat is Iran. En wat is dan, hoe noemen we Saoedi-Arabië dan? Want ik las ook in die bijlage dat iemand al heel snel van jou te horen kreeg, maar Saoedi-Arabië is van mij. Oh ja. Ja. Uh, Saudi-Arabië vind ik politiek en, en ook anderszins maatschappelijk heel interessant. Maar waarom is het niet mijn favoriete land? Omdat als ik er naartoe ga uh, het, het is gewoon een, een onplezierig land is om te zijn. Uh, misschien als vrouw alleen misschien als man alleen is dat minder. Ik vraag me af of dat waar is. In Iran kan je naar concerts en je kan over straat lopen. Je kan winkelen en boekhandelen. Uh, het is bijna een gewoon land, zou ik maar, zou ik maar zeggen. Nee, het lijkt een liberale democratie als je in Saoedi-Arabië zit. kan ik je wel vertellen. Maar in Saoedi-Arabië geen bioscoop, geen theater. geen. Ik ben eens een keer uit pure balorigheid over straat gelopen. Je weet, in Saoedi-Arabië, alle vrouwen moeten een zwarte abaya aan. Zo'n lange nylon, jas mm. tot de grond. En, uh, Jij ook ik... als je daar bent? Ja, ja, ja. Mm. iedereen. Allemaal zwarte schimmen zijn we. En uh, het enige is, als... Uh, buitenlands hoef ik geen hoofddoek op. In Iran wel, maar dan kan ik gewoon... mijn rode hoofddoek met witte noppen op. In Saudi-Arabië kan ik zonder hoofddoek... maar dat zwarte ding waar ik altijd over val. En, uh, dus ik ben uit pure baloorigheid... de straat opgegaan waar geen stoepen zijn. Want niemand loopt op straat. Naar, om naar een boekhandel... drie blokken verder te lopen. Ik werd... Vier keer door automobilisten kwamen naar me toe en zeiden: ben, Bent u verdwaald? Kan ik u ergens heen brengen? Uh, want je liep helemaal niet op straat. Ik liep absoluut voor gekken met eentje in die zwarte abaya op straat in de hitte. Um, maar er zijn wel terrasjes, uh, als het. Uh, weet je wel, zo beneveld, zodat je er kan zitten. Hmm. Maar niet voor mij natuurlijk, want ik ben een vrouw en uh, daar mogen alleen maar mannen zitten. En ik moet in een soort. Uh, ja, een soort bijkeuken achter een melkglas moet ik binnenzitten. Ik ben ook wel eens wel op zo'n terras gaan zitten. Maar dan heb je alleen maar de zielige uh, Indonesische uitbater... die dan zenuwachtig komt zeggen van... Nou, misschien wilt u uw bestelling binnen doen. Want je mag daar helemaal niet zitten. Van. Dus dat, uh, het is, ik vind het heel interessant... Wat er, om te proberen te ontdekken wat er zich afspeelt daar. En... Ik vind het buitengewoon onaangenomen. Ja. En wat zich daar afspeelt. Uh, uh, je, hebt net, je hebt net samen met uh, Paul Aerts. Uh, een, uh, een wetenschapper uh, hier in Nederland. Uh, met ook als specialist, specialist met Midden-Oosten. En vooral Saoedi-Arabië. Een boek geschreven. Saoedi-Arabië. De revolutie die nog moet komen. Toen ik dat las realiseerde ik me. Hoe ontzettend weinig we eigenlijk van dat enorm machtige land weten. Ja. Hoe krijgen ze dat voor elkaar eigenlijk? Om dat zo onzichtbaar te houden. Uh, nou, het is niet een land waar je gauw met vakantie naartoe gaat. Uh, ik geloof niet als ze, ze... Ze dreigen elke keer dat ze ook uh, de toerisme willen gaan toelaten. Maar er is natuurlijk alleen maar islamitisch toerisme... namelijk de bedevaart naar Mekka. Er zijn wel uh, plaatsen waar je naartoe zou kunnen gaan... als je zo'n visum zou krijgen. Maar nogmaals, er worden geen toeristische visa nog gegeven... Uh, dus, uh, en er is ook uh, ja, weinig propaganda voor, dus weinig belangstelling. Dus in Turkije, daar gaan we met z'n allen naartoe. Mm. En daar weet je van alles van. En zelfs Iran gaan best heel veel Nederlandse toeristen naartoe. Um, en dat is gewoon veel toegankelijker. Dus ik heb ook twintig jaar erover gedaan... voordat ik een visum voor Saudi-Arabië kreeg. Ja. en um, dus, dus dat speelt een rol. En verder is natuurlijk de belangstelling heel erg gericht op die... Olie en, en dat koningshuis, hè, dat spreekt tot de verbeelding. Een hoop olie, gouden kranen, paleizen en allemaal prinsen die voor een deel hypocriet euh, achter die... Euh een paleismuur een beetje zitten ja, hoe, te spelen. Hoe, hoe heet die ene prins ook weer? Ovalid bin, bin Talal. Die zijn, ja. eigen, zijn eigen Airbus, wat is het, 380 of 830 heeft. In ieder geval een beetje het grootste hat, vliegtuig ja. van de wereld. Met een concertzaal erin. En een parkeerplaats voor zijn Rolls Royce. En, ja, en die is nog heel progressief. Hè? Want die oh, ja. heeft een, uh, heeft een Met vrouw... Met zo rijk als die progressief is. Ja, een vrouw zonder hoofddoek. Dus dat, en en neemt ook vrouwen in dienst zonder hoofddoek. Ja, nee, dat is... Uh, ja. dat is maar, dat, maar, maar, maar dat is inderdaad het beeld... Wat ja. we hebben, dat, dat, dat, dat waanzinnig rijke land. En dan weten we ook nog wel dat er heel veel arme uh, gastarbeiders zijn. En we weten misschien ook nog wel dat er, dat er een, een 10% Shiite wonen... in dat Sunnitische land, die het ook niet geweldig hebben... Maar dan lees ik je boek en dan blijkt dat er ook heel veel gewone Saoedisch, Soenitische Saoedisch <tie> in een steenrijke land zijn. Die hartstikke arm zijn. Ja, ja, er is grote armoede. Dat is ook iets wat, eh, daarom zei ik al, gouden kranen en veel olie, dat, dat is wat eh, iedereen wel weet. Maar armoede, dat eh, beseffen heel weinig mensen dat dat... Eh, uh, dat dat daar ook is. Uh, armoede, werkloosheid. Dezelfde problemen zou je kunnen zeggen als, uh, uh, als in Egypte en Tunesië. Uh, corruptie, autoritair bestuur, noem maar op. Maar er staat dan tegenover olie, hè, wat Egypte nauwelijks heeft. Dus de koning heeft wel de mogelijkheid om 135 miljard dollar... Uittrekken voor werkgelegenheidsprojecten, voor huisvesting, voor subsidies, hè, om eventuele opstandigheid uh, ja, te, te sussen. Ja. Dus dat is een, een heel groot verschil met, uh, met Egypte. Ja. En dan is er die, die andere merkwaardige, ja, schijnbare paradox van dat steenrijke land. Uh, waarvan je ook beschrijft dat bijvoorbeeld zoiets als Twitter daar... Ja. vormen aanneemt die, die uh, zelfs uh, waar, waar ons... terwijl wij Nederlanders volgens mij ook heel fanatieke twitteraars zijn... maar ja. de, waar ons getwitter nog, uh, uh, nog, nog kinderspel bij ja, is. Ja, want 4% meen ik van alle twitteraars in de wereld zijn Saoedi's. Kijk. En terwijl de Saoedische bevolking niet 4% van de wereldbevolkniveau nee. bepaald niet. Dus dat is wel, wel heel interessant. Dat ja, dus, dat, dus, dus, dus aan de ene kant heb je dat. En, en dan dat, dat diepe, diepe, diepe conservatisme. Uh, wat... Ja, maar je kan ook conservatief twitteren. Hè? Want we denken dan, laptopjes, Twitter, <coughs> Facebook, weet ik wat. Dat zijn allemaal progressieve. Maar dat is zo. Je moet... Wel uitkijken, vind ik, met het hele Midden-Oosten... maar ja, dat, uh, in het algemeen... dat je niet met je westerse blik langskomt en denkt... laptop, topje, Twitter, iPhone is gelijk westerse blik. Nee. Helemaal niet. Dan kan je, je kan ook heel gelovig zijn... En, en heel veel Saoedi's zijn heel gelovig... en, en uh, uh, jouw uh, favoriete geestelijk op Twitter volgen... Ja, er zijn heel veel geestelijken die miljoenen aanhang op Twitter hebben. Mm -hmm. En dat zijn niet de progressiefste. Nee. Oké, okay, dus dat is geen paradox. Maar toch, dat, dat diepe conservatisme... Um... Niet alleen van dat land zelf. Maar eigenlijk, uh, althans het is een theorie... ...spreek me tegen als die, uh, als die niet klopt. Nou ja, daar hoef ik je geloof ik niet voor aan te moedigen. Um, uh, maar heel veel van wat er aan... ...Islamitisch fundamentalisme zich over de wereld verspreid heeft... ...de afgelopen decennia is geïnspireerd door Saoedi-Arabië. Ik heb ja. mezelf dertig jaar geleden in Mali... ...zag ik, zag ik al uh, moskeeën die betaald werden door, ja. door Saoedi's. Ja. Nou ja. ja, de manier waarop het zich nu in Afrika verspreidt... Um, je schrijft in het boek, om dat te begrijpen... moeten we uh, terug naar uh, de allereerste uh, uh, er geweest. Mohammed ibn Saoet. Ja. We moeten niet de hele geschiedenis van Saudi-Arabië doen... want we hebben nog maar een half uur. Maar leg het even uit. Wat, wat, wat, waar komt dat conservatisme vandaan in de kern? Nou, ik, ik denk dat gewoon het conservatisme in het algemeen... Dat, dat leeft daar eeuw in, eeuw uit... Maar als je het hebt over uh, uh, Mohammed bin Zout, dan gaat het over de afspraak die hij maakte met de geestelijke, zeer conservatieve geestelijke En Dan hebben we het over de 18e eeuw, 17e eeuw? We hadden het over oh, ik Mohammed ben, ik, ibn Zout. Ja, ik, ben, precies. En, en Ibn Waab. Ik ben vreselijk met jaartal. Ik, ik zoek alles op altijd. Oké. Okay. Dus dat mag je hier in ons. Zoeken zoek we naar de uitzending op? Ja. Maar we hebben het over 200, 300 jaar geleden, ja. Ja, 200 dacht ik, hm. ja, nou ja, zoiets. Um, 100 jaar, maakt ook niet uit. <laughs> nou, zij maakten een afspraak met elkaar... dat zij elkaar zouden steunen. Want die meneer Warhab was een hele geestelijke, conservatieve ja, een geestelijke. Een ja, ja. conservatief die alle bijgeloof dat weer in het geloof in de islam was geslopen... in de loop der jaren. He, die daaruit geboor, De islam die geboorter is uit dat gebied. Hmm. Nou, dan krijg je toch weer... het wordt een beetje sleets. Iedereen krijgt een beetje rare bijgeloven. En hij was een hervormer. Een hervormer, denk wij altijd liberaal... maar hervormer kan je ook de andere kant op zijn. Um, dus alle bijgeloven eruit... en juist weer heel strikt in de denk, leer. Denk Luther, bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Nou, zij maken een afspraak... Uh, zij steunen elkaar. En op die manier gaan ze dan uh, het, uh, de, hun macht uitbreiden. En die, uh, die afspraak die geldt tot de dag van vandaag... dat de geestelijkheid, het de monarchie, monarchie, de geestelijkheid. En uh, dat zag je zo aardig bij je, uh, de dag bij de, bij de uh, Arabische Lente, zou ik maar zeggen, bij opstanden... toen er ook in Saudi-Arabië oproepen waren op Facebook en Twitter... Tot, uh, uh, tot opstand dat de geestelijkheid op verzoek van de koning... dan zegt, bepaalt, decreteert dat alle protest in strijd met de islam is. Mm -hmm. Want leidend tot niets goeds... namelijk uh, verdeeldheid. Fitna. Dat is echt heel erg. Hè, daarmee steunt... de geestelijkheid steunde... de koning, die geen zin had... natuurlijk, in opstandigheid. Mm -hmm. En je ziet ook... er is helemaal geen opstandigheid... in die zin... in Saudi-Arabië geweest. Helemaal maar, niet? Je, je hebt ja, het ook ja, over... er zijn wel demonstraties ja, nou, geweest. Je had en... De dag van woede die tot één... Uh, die één uh, demonstrant opleverde. Er zijn, ja, ik heb bij die lezingen die ik eerder noemde... had ik ook filmpjes en foto's en dergelijke. En onder andere het, de, uh, het filmpje van deze demonstratie. En die man die dan zo roept... Van, nou ik heb het recht om hier te zijn. En wat, wat even, er was een dag van woede uitgekomen. Een dag van woede. Op internet of uh, uh, ja Ja, een dag van woede op Facebook. Ja. en Er was heel veel likes. En, en, maar er kwam dus niemand... behalve één man, meneer Johani... en een, een overmacht aan politie. En dan zie je op zo'n filmpje... helikopters in de lucht en dergelijke. Nou, meneer Johani wordt anderhalf jaar vastgezet... wegens zijn... Uh, Deelname aan, zijn, uh, aan dit protest dat alleen maar uit hem bestond. Mm -hmm. uh, dus dat werkte heel goed, die afspraak tussen de geestelijkheid en de, uh, en de monarchie. Van, wij steunen elkaar. Hier steunt de geestelijkheid door alle protest in strijd met, die, met de islam ja. uh, te bepalen. Ja. En die afspraak houdt tot op de dag van vandaag? Ja, gestans. je houdt stand, maar. Um, dan geldt het wel, de, zal ik maar zeggen, de establishmentgeestelijkheid. Mm -hmm. Dus de grootmoedie, wel de hele belangrijke geestelijkheid. Want de al kaida Er zijn natuurlijk ja. daaromheen heel veel niet geestelijke. die hun eigen ideeën koesteren. En die zeker niet aan dit soort dingen meeneem, uh, meedoen. En die ook een, een, een, een hoofdrol hebben gespeeld... in het uh, radicaliseren van... Um, uh, van, van, de, van Saoedische jeugd. He, die begon... Uh, nou, al, al 30, 40 jaar geleden. Uh, ik zit even te rekenen. 79, 70, ja, een jaar 40 geleden. Uh, werd er al... in de moskeeën, in de kleinere moskeeën. Niet de establishment moskeeën. Um, en, en op scholen. He, op scholen hebben docenten... Veel, vaak veel macht. Dus godsdienstles heel belangrijk. Dus... Um, die hebben daar een, een, een zeer uh, belangrijke rol gespeeld. Ja. Maar je, uh, je zei eerder uh, in, in dit interview al... Um, die worden ook keihard aangepakt. Die zijn ook keihard aangepakt de afgelopen jaren in saudi arabië Ja, en, en er is ook... Uh, en niet alleen uh, uh, die, die radicale jeugd is keihard aangepakt. En, en de enorme pogingen om ze te resocialiseren met psychologen... En, Theoloog theologen en kijk, hier heb je het rechte pad verlaten. En, uh, maar ja, ook die, uh, die, die geestelijke zijn ook aangepakt, inderdaad. Ja. Ja. Um, betekent dat dat um, Saoedi-Arabië revolutie proof is? Um, de ondertitel van jullie boek, van Paul Aarts en jou... is uh, De revolutie die nog moet komen... Um, je beschrijft dat er een, een belangrijk moment is. Op het ogenblik is koning Abdullah uit, uit het huis Saoud uh, de koning. Maar die is 90. Ja, rond, 90 rond de 90 jaar. Dus um, dat is in ieder geval niet veel jaren meer. Nee, en dan zijn er een paar, uh, een paar uh, andere telgen uit het huis Saoud. Van min of meer zijn generatie. Ik geloof de jongste iets over de 60 is. Die hem zou kunnen opvolgen. Maar zeg je, er komt er een generatiewisseling ja. aan. En ja. dat noem je een heel belangrijk moment. Waarom ja, is dat zo belangrijk Nou moment? ja, dat is het moment, niemand weet. Wie er eigenlijk aan zou komen, maar dat is ook een moment waarop je een machtsstrijd zou kunnen kennen. Dan heb je weer het woord macht, hoe belangrijk ja. dat is. Er zijn 7000 prinsen, uh, naar schatting. Daarvan, de overgrote meerderheid komt nooit in aanmerking voor uh, de opvolging. Want moeder of te ver weg ja, van zoiets. Of, of, ja. of gewoon helemaal fout of wat dan ook. Maar er zijn natuurlijk wel meer. Er is wel meer dan één, of er zijn wel tien, of nou, geen idee eerlijk gezegd. Uh, prinsen die wel de juiste moeder hebben, dat wel, geen buitenlandse, geen Slavin, of nou, et cetera. En die wel uh, niet te corrupt zijn, mm -hmm. wel enige ideeën in hun hoofd hebben. Nou, je kan natuurlijk krijgen op een gegeven moment dat, en dat is ook eerder gebeurd in, in, uh, in Saudi-Arabië, dat er prinsen tegenover elkaar komen te staan van. Uh, die allebei de of alle drie de opvolging wensen. En dat zou een moment kunnen zijn dat, uh, dat onvrede naar buiten, uh, uh, daardoor mee, uh, naar buiten zou kunnen komen en de straat op zou kunnen gaan. Hm. Maar dat is puur theoretisch nog. Het is gewoon zo'n moment komt eraan, dat zou kunnen leiden als een grote, als de onvrede die er is groter Wat wordt. Wat die onvrede gaat over... Wer economie, werkloosheid. Ja, werkloosheid. Uh, maar ook gebrek aan transparantie. Uh, slecht onderwijs. Ja, slecht onderwijs. Het, de, ja, zeker. Er gebeurt wel het een en ander aan. Dit, zeker, deze koning heeft er een uh, heel aan gedaan. Maar uh, voor, de, voor de elite is het onderwijs heel goed. Die kunnen sowieso naar het buitenland. De koning heeft een heel groot buitenlandse beurzenprogramma. Maar dan zie je weer 150.000, 200.000 uh, Saoediërs studeren in het buitenland, ook in Nederland. Die komen terug. die nemen rare ideeën mee. N misschien nog niet eens dat, want dat <laughs> oh, is de bedoeling okay. namelijk. Oké. Okay. Maar wat, wat nemen ze wel mee dan? Nou, krijgen ze werk. Ja, ja. Hm. Bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt voor een belangrijk deel nog steeds opgevangen door hun families. En um, die stam, hè, dat is heel belangrijk. Het is niet zoals hier. Jij bent jij en, en je hebt misschien nog een vader, maar of een moeder, of hier, of een neef. Maar er zit een grote clan, er zit een stam die ook jou kunnen steunen op een moeilijk moment. Dat speelt een rol. Maar op een gegeven moment wordt dat ook problematisch. En wat ook problematisch kan worden, want dat scenario schetsen jullie ook. Um... De, de, de Saoedi's gebruiken zelf zo verschrikkelijk veel olie. olie Ik geloof dat ja. iedere, iedere Saoedi uh, vijf keer zoveel olie fossiele brandstof gebruikt als een Amerikaan. En die, uh, en die, we, we, die weten er ook al raad mee. Uh, dat op, over over een, een jaar of vijftien is er geen uh, olie meer over voor de export. Als, als ze niks aan hun economische constellatie uh, veranderen. Dat, dat is ja, een, ja, en ze veranderen wel wat, maar ja. allemaal veel te weinig. Dus dat is ook zo'n moment, want dan is het afgelopen... Met de 135 miljard voor, uh, om, om, om steun te kopen. te kopen en ja. onrust af te kopen. Nou, er is natuurlijk wel. Het hele, de hele Arabische lente is zelf een grote barrière geworden. voor opstandigheid. Hè? Want ik heb in, in mei was ik nog in Saudi-Arabië. En toen heb ik aan, aan elke jongere die ik tegenkwam... nog gevraagd van, uh, hoe zit het, de straat op? En zeggen ze, ja, moet je nou eens kijken. Egypte, chaos, Syrië, oorlog, Libië, zwart gat. Nee, zo slecht is het hier nou ook weer niet. Hm. Hè, dus um, dat is, uh, als als een soort voorbehoedsmiddel is... Dat, uh, hm. speelt dat ook wel weer een rol. Maar goed, het is, er zijn een heleboel um, factoren... die toch tot opstandigheid zouden... Kunnen leiden. Ja, dan noemen jullie uiteindelijk aan het eind van het boek... vier mogelijke scenario's. A, de oliemarkt zakt in... of, of die export uh, uh, zakt zover in dat er een sociale explosie komt. B, er komen voorzichtige hervormingen. <kwijnt> C, er, er komt uh, uh, zware repressie. D, een totale implosie. Um, welke is het meest waarschijnlijk? Ja, had je ze maar niet op moeten schrijven. Ja, dat vind ik uh, heel moeilijk. Het, uh... Nee, ik heb geen idee. Nee, nee ik heb geen idee. Dat, uh... Gelukkig kan ik altijd zeggen dat ik nooit betaald ben om helderziener te zijn. GELACH Nee, Nou, dat wachten we af, dat zeggen we dan. We blijven het volgen, zeggen we dan op de radio. Um, maar ik wou zelf ja. nog even zeggen over Saoedi-Arabië. Wat ik zelf nou het leukst vond, behalve dat Twitter-hoofdstuk... Uh, hm. Twitter om dan nog eens uit te leggen, want dat verwacht nooit iemand... dat al die Saoedi's zitten te twitteren. Maar ook dat er veel meer ruimte voor, voor kunst komt. Ja. En dat, uh, dat dat echt wel een, uh, een verandering. Het zijn nog niet heel veel... Want er was niets, hè? Er geen, was echt geen helemaal Geen museum niet. in het hele land. Nee, maar dat is nog steeds niet. Maar je, hebt, je begint wel... Je hebt een, een filmmaakster, notabene, gekregen. Een vrouwelijke filmmaker die een, een, een Saoedische speelfilm... die veel is geprezen in het buitenland. Um, uh, en die door notabene, terwijl er dus geen bioscopen zijn in saoedi arabi is voorgedragen door de Saoedische autoriteiten voor een buitenlandse Oscar... Uh, je hebt uh, kunstenaars begin je te krijgen. En dat is echt een proces van de afgelopen uh, nou ja, 10, 15 jaar. Uh, dat, uh, uh, en een heel heel interessante kunstenaars, ik vind dat een, een, uh, ja. een leuke ontwikkeling, waar heel weinig aandacht nog voor, uh, voor is. We hebben nog uh, een kleine 17 minuten, en je moet me nog uitleggen waarom je zo verschrikkelijk veel van Iran houdt. Ja, Iran. Het is, het is natuurlijk een beetje hetzelfde als met het hele Midden-Oosten. Alles waar je meer van weet, wil je ook nog meer van weten. En vind je ook steeds leuker. Ik weet meer, ik ben vaker naar Iran geweest dan naar Saudi-Arabië, dus ik vind Iran leuker. En maar komt dat, dat, dat je daar vaker bent geweest? Um, nou, ik ben eerder begonnen, om hmm. het maar wat te zeggen. In 1986 ben ik uh, voor het eerst naar Iran geweest. Maar, maar je maar hebt ook ik word even... over Iran een boek geschreven... En, ja. en je bent een beetje verliefd op dat land. Ja, het is niet alleen maar omdat ik er zoveel nee. vaker ben geweest. Uh, het is, net zoals Saudi-Arabië, politiek heel interessant. En ik vind alles wat politiek interessant is, daar ben ik dol op. Maar het is ook zo'n ontzettend aardig land. Ja, een onaardig regime, zeg ik dan maar voor de zekerheid erbij... Maar mensen zijn ongelooflijk aardig en gasvrij. Ik was er in november. En overal... Uh, je merkte echt wel dat het meer ontspannen weer was. Zodat als, als, als je met mensen sprak... dat ze niet de hele tijd bij wijze van spreken... Um, om zich heen keken... keken om, of er niet een, een geheim agent achter een boom stond te wachten. Dus allemaal weer mensen die je uitnodigden. We waren er op Asura, dat is de... Het grote, grote, belangrijkste religieuze feestdag, maar het is eigenlijk rouwdag. Het is de dood van Hoesijn. Uh, de dood van Hoesijn. Ja. Heel belangrijk bij Kerbala in de zevende eeuw. De, de, de schoonzoon van de profeet, meen De schoonzoon ik, van de profeet ja. tegen de valse Jazir. En uh, tegen overmacht, dus een martelaar. Hij geeft zichzelf, hij geeft zijn leven en dat van zijn beperkte aanhang. Voor, uh, voor de goede zaak. En dan is uh, alles is dicht. En iedereen het zwart. Ja, toch al veel zwart. Maar... En dan, worden er allemaal, dan zie je overal mensen op straat. Uh, moskeeën. Allemaal huilende mensen. Tranen. Uh, maar tegelijkertijd is het een soort carnaval. Want ze komen in grote optochten. Met uh, soms verkleed naar uh, de moskee om daar... En naar religieuze gebouwen om daar met z'n allen te rouwen om hoes zijn. En daar werden wij gewoon uh, buitenlanders. En ik ben echt buitenlander onder mijn hoofddoek. Dan mm. nou heb ik geen rode hoofddoek op op zo'n dag, maar wat stemmiger. Maar ben heel erg buitenlander. En dan iedereen neemt je mee, zit in zo'n ruimte. Er was een hele aardige man die zei: Kom mee, ik heb hier uh, een. een uh, naar een, een volksbijeenkomst van die van de regering, waar het toen in Isfahan, een prachtige stad, die van de regering is uh, op het uh, grote plein van, van de, dat ook er, werelderfgoed van UNESCO is. Maar wij gingen naar een, een, een minder of meer achterafstraatje, allemaal van die mensen. En hij zei: Ik leg nog even uit hoe het in elkaar zit met Ashura. En dan biggelde er echt de tranen over zijn wangen Hij zei: Ik ben niet echt persoonlijk ben ik aan het huilen hoor. Maar dit, dit moet even. En, en wij gewoon midden in die menigte En iedereen ons uitleggen en vertellen. En je krijgt ook allemaal gratis eten overal. En heel enge bieten en zo. Nou, ik eet alles. Dus <lacht> als het moet, dan eet ik alles. Uh, maar dat is dan zo aardig. En niemand zegt van, ga weg, rare buitenlander. Het is, uh, dit is van ons of zo. Terwijl, als je ernaar kijkt. Want dat is dat feest waarop... Mensen in Libanon bijvoorbeeld zich geestelen ja. met... Uh, Tot bloedens toe. Uh, Tot ja. bloedens toe met schermesjes. Dat, dat is in Iran verboden overigens. Mm. Dus dat mag niet. Mm. Maar er zijn wel nepgeestelarijen. Dus dat feest. En heel veel mensen denken, dat moet heel eng zijn. En dan sta je daar, daar midden tussenin. Ik steek al een kop erboven uit. Want ze zijn heel, vrij klein, de Iraniërs. En iedereen is alleen maar aardig tegen. En legt alleen maar uit. En kom mee. En dan moet het de afgelopen... Uh, nou, wat, wat zal het zijn? Inmiddels toch wel 30 jaar. Het is natuurlijk niet meteen na Romeini... maar toch al vrij snel. Um, dan moet het toch... Eigenlijk wel ook een gruwel zijn geweest als journalist om, om te zien dat eigenlijk de halve wereld en zeker onze helft van de wereld naar Iran kijkt als uh, de, de, de, de voorzitter van de as van het kwaad. Ja, en daarom, nou ja, het regime is natuurlijk vaak wel. Tuurlijk, dat heb je hè, voor dat, de duidelijkheid. De mensen ja, kunnen ja. soms slecht luisteren, heb je al gezegd. Ja. Maar... Nou, dat, dat is. Uh, daarom heb ik geen illusies wat betreft ons vak. Uh, want ik denk, ik heb zoveel geschreven over dat land... en ook hoe aardig het is en hoe niet eng. En in de inleiding van, van het boek Iran achter de schermen... begin ik ook met dat iedereen altijd tegen me zegt... en dat was in 2001, altijd tegen me zegt van... zou je uitkijken, is het niet eng, Zou je wel gaan... En, en, en nu ging dus in november weer en weer, potverdorie, zei iedereen. Zou je die uitkijken? Het is een heel eng land. Nee, het is helemaal geen eng land. Het is een hartstikke leuk land. Je neemt de bus op het busstation en uh, je laat je hotel, omdat je geen Farsi spreekt, laat je een kaartje reserveren. En dan ga je, naar, naar die, ga je die steden af en dan ga je overal naartoe en mensen helpen je. Het is een heel leuk land. Ja, maar goed, je hebt het al twee keer gezegd. Wel, ja. wel een behoorlijk eng uh, regime. Zeker, um, ja. Hoe staat dat regime ervoor? Uh, hij is al ter sprake geweest. Begin, begin deze eeuw een, een paar jaar een... een in Iraanse context liberale geestelijke aan de macht geweest. Ghatami, die werd op een gegeven moment <tie> bij verkiezingen verslagen door meneer Ahmadinejad toen. Nee, hij was na zijn tweede termijn, hij is niet nou, verslagen. Nee, nee, hij is niet verslagen. Ja. Maar goed, toen werd meneer Ahmedinejad uh, uh, uh, gekozen. Toen die herkozen werd, toen, toen brak er een soort revolutietje ja. uit, de groene revolutie. Is dat uh, is dat gaan heten? Um, die is vrij hardhandig de kop ingedrukt. Ja, maar bijvoorbeeld, we hadden het net over die 800 doden in Egypte. Ja. Er zijn veel minder doden in Iran gevallen. Ja. Dus inderdaad, want dan vraag ik wel eens... hoeveel doden denk je dan dat er in Iran zijn gevallen? Duizend, 1000, 2000, Nou, dat is iets van 100 150. Veel te veel en veel te hard. Maar ze hebben het op een andere manier gedaan. Ja. Maar toen dacht iedereen toch: Goh, uh, wie, wie weet hebben uh, de Ayatollahs hun, uh, hun uh, langste tijd gehad in Iran? Meneer Ahmadinejad is nog een paar jaar blijven zitten. Nu is er uh, meneer Rouhani, waarvan uh, men dan zegt hij is gematigder en, en uh, er komt meer ruimte. Uh, je, je bent net in het land geweest. Um, hoe schat je het in? Hoe lang. Hoe lang houdt dit regime nog stand? Is er, is er een situatie vergelijkbaar met die, die groene revolutie-situatie aan sfeer onder mensen in Iran? Vond ik niet. Nee, vond ik niet. Um, ik vond het meer op ontspannen, um, maar tegelijk ook illusieloos. Ook uh, veel uh, eer zien dan geloven. Het is niet dat uh, mensen dachten. Ten eerste dus, ze denken niet, uh, nu uh, eh, Rouhani gaat uh, ons een betere economie, wat heel belangrijk is. Ja. Want het hebben we in, over Egypte al gehad, van ja. de mensen die niet twee dollar, maar drie dollar wilden, maar één dollar kregen. En Iran, komen daar de sancties dan nog eens bij? En bij Iran is het, uh, ja, wanbeleid plus sancties. Mm -hmm. Dus mensen willen allereerst, willen ze, uh, willen ze een betere economie. Um, is het uh, revolutionair? Ik, ik geloof het niet. Het, is, het heeft die mislukte opstand. Uh, daar leren mensen toch ook als van, van de volgende keer heel lang nadenken voordat we het uh, opnieuw doen. En, um... Soms is een mislukte opstand erger dan geen opstand, hè? Omdat het... De, ja. boel een, een tijd, de, de klok een tijdje terug kan brengen. Nou, ik denk, kijk, die opstand van die groene revolutie ging eigenlijk niet tegen afschaffing voor, was niet voor afschaffing van het systeem. Hè? Mm. Het, was, het ging over die verkiezingen. Die van, de verkiezingen van ja. Ahmadinejad, waarvan ze zeiden hij is frauduleus, ja. we willen nieuwe verkiezingen. Maar niemand zei, we willen Gamenei weg, de opperste leider. Niemand zei, wil je willen. daarmee zeggen dat een meerderheid van de bevolking dat misschien niet eens wil? Ik zou niet uitsluiten dat dat, uh, ja, dat... Ik zou niet uitsluiten dat mensen dat, dat, dat niet, die niet nodig hebben. Meer ruimte, meer lucht, meer dit, meer dat, ja. Maar de Islamitische Revolutie steunt op, op, op de, de armen in Iran? Op, uh, nou ja, de... ook conservatief. Hè? We ja. hebben het gehad over conservatieven in Saudi-Arabië. Maar ook in Iran heb je natuurlijk ook een hoop mensen die ook heel conservatief zijn. Mm -hmm. Maar het is ook altijd een sociale revolutie geweest. Hè? Het was, het was ja, vooral een, ja, zeker. een revolutie van, zeker. Ja. van de onderste laag van wat dat betreft heeft u niks gepresteerd. Nee, dus, dus steunen die, die armen, zal toch ik maar nog, zeggen... Hoe, toch nog. Hoe heten ze ook weer? De onterfden der De onterfden aarde, op aarde. De onterfden ja, der is, aarde, heten ze. Ja. Steunen die de revolutie nog steeds? Steunen die het regime nog steeds? Nou ja, de, daar komt voort die, die vrijwilligers, die akelige basij met hun... Uh, uh, die overal zitten. Ja, een soort burgermilities zijn dat, hè? Die ja, revolutie bewaken. Ja. Uh, ja, die komen daaruit voort. Die zijn er echt, uh, echt nog uh, ruimschoots. Ik, ik vind moeilijk. Uh, kijk, ook geslaagde revoluties zijn een voorbehoedsmiddel. Um, waarom is een Algerije. hoewel daar ook van alles mis is, hetzelfde mis is als in Egypte en Libië en ieder overal. Geen Arabische lente geweest. Bijna in heel Noord-Afrika. Tunesië, Egypte, Libië. Mm. Algerije niet. Nou, de verklaring is voor, denk ik... dat ze die akelige burgeroorlog hebben gehad van de jaren negentig. Ja. Met 150, 200.000 doden. En alsjeblieft niet nog een keer. Mm. Dus daar zie je uh, de uh, vorige opstand... Werk door. En het, het zou mij niet verbazen dat ook de Islamitische Revolutie, ook in die zin nog doorwerkt. Dat je wel twee keer bedenkt. voor je opnieuw een revolutie gaat plegen waarvan je niet weet wat de uitkomst is. Dus dat het voorlopig blijft wat je in het boek de, de, de, de Trierse processie noemt? Of ja, ging ja. dat nou over saudi arabië Nee, nee, dat, nee, ging nee, nee Iran, dat ging he? over Iran. De, de, ja, ja, ik, ik ken ja. hem als de processie van Echternacht. Twee stappen vooruit, één ja, het stap achteruit. Ja, dat is eigenlijk gecorrigeerd in de, oh, okay. in de herziene oh, editie. Oh, oké, okay, sorry. En ja, nee, maar het kan ook best dat er een triërs is, ja, dat weet ik nee, niet. Maar, is... maar twee stappen niet vooruit, één stap achteruit, kleine ja. vooruitgangetjes, ja. dat zou nog heel lang zo kunnen gaan. Ja, nou ja, je had toch wel veel vooruitgang onder Gatami... Mm. van 1997 tot 2005. Ja. En onder Ahmadinejad is gewoon zooi, internationaal en nationaal, echt diep treurig. Nou, nu hebben we Rouhani. Uh, hij klinkt in ieder geval beter en ik heb ook wel geschreven, toon is heel belangrijk. Mm -hmm. hij heeft, het grote verschil met Ghatami is, hij is geen liberaal. Dat is in zijn nadeel. Maar Ghatami had niet de steun van de opperste leider. Mm -hmm. Hij was de verrassing. Hij won, niemand had het verwacht. Dus hij werd, nadat iedereen van de verrassing was bijgekomen... tegengewerkt door de opperste leider en zijn machtsfractie. Wuhani is de machtsfractie van Ghamenei... Hij heeft de steun. Hij zal die lang houden. Denk Hij komt ik. uit het systeem Hij zelf. Hij komt, ja. Gatemi ook, ook, ook maar... Husavi ook. Allemaal komen ze uit het systeem. Ja, maar daarvan zeg je terecht ook. niet alle Ayatollahs zijn heel erg conservatief. Nee, die nee. Geestelijkheid is ook niet... geen ja. monoliet. Nee, nee, absoluut niet. Je hebt heel liberale, geestelijke ook liberalen. die in de gevangenis zijn gegooid. Hmm. die in ballingschap hier nou, dan, zitten. Ja. Het, het... Dus, dus Rouhani komt dan meer uit het Gamenei-systeem dan Gatemi? Ja, niet maar lang. hij is, is een apparatie. Hij ja. kent iedereen. Hij heeft altijd met iedereen samengewerkt. En. Uh, ja. Maar hij is, hij is iemand die zegt... van al dat geschil, dat is niks. Die, ach, maar die niet, het heeft ons niks goeds gebracht. En vooral economisch niks, op, niks goeds nee. opgeleverd. Nee. nee, het is dus... Uh... Nee, nou, um, ja, het Midden-Oosten... Uh, het Midden-Oosten gaan we niet oplossen vanavond? Uh, nee, ik ga het, ik ga het <lacht> helemaal niet oplossen. Er nee. <lacht> komt natuurlijk ook geen oplossing. Het is eigenlijk al nee. onzin over het Midden-Oosten te spreken. Dat heb je ja, zelf ook al gezegd. Het ook. zijn ja. allemaal totaal verschillende ja. landen, conflicten, ja. regio's. Je kan het, het golfgebied absoluut niet vergelijken met, met Noord-Afrika. Je kan het Arabische golfgebied niet vergelijken met Iran... Het is allemaal... En zelfs de, de Arabische golfgebied heeft zo zijn, zijn interne conflict. Ja, over, dus... de, over de andere Golfstaten hebben we het al helemaal niet gehad. Nee. Drie uur is veel te weinig. Ja, dat ja. is, ja. is... En hoe moet het nu verder met Carolien Roelands? Nou, kijk, je zei, het was inderdaad pensioenverplicht. En dat vond ik heel vervelend. Maar af en toe dan denk ik, het heeft ook wel leuke dingen. Want uh, lezingen houden, wat ik toch opeens best leuk vond... Het, uh, het boek afmaken. Nou, dit was heel slecht getimed, want het moest af op, ongeveer op de dag waarop ik met pensioen ging. Ja, het mooi boek wat net is ja, verschenen. Ja. Uh, maar daarna moest ik nog duizend keer we het corrigeren. Elke, bij elke nieuwe uh, proef zag je weer nieuwe fouten. Maar dus een heleboel verschillende. Ik heb een column nog steeds. Ja. En, uh, en je hebt een bedrijf dat heet Media Furiosa. Furiosa, natuurlijk. Want, ja. want daar ben ik niet eens aan toegekomen... maar woede en koffie zijn je drijfvieren. Ja. Dus Media ja. Furiosa. Ja. Waar gaat Media Furiosa zich mee bezighouden? Nou, die, uh, uh, die freelance dus, die probeert... Uh, uh, uh, de, de, de, zich, ik, ik wil zoveel mogelijk do blijven doen, ja. natuurlijk. En dat, maar dat is, zal veel gevarieerder zijn dan vroeger op de krant. Dus ik blijf schrijven. Ik blijf ook van tijd tot tijd. Uh, en ik hoop zoveel mogelijk. Ik ga uh, zelfs dat je televisierecensies gaat schrijven in januari. Ja, een week lang. Weg, precies. Nou. Dus ik ga ja. allemaal... Ik heb ook pas de cover voor, voor Next geschreven. Ik heb een column. Uh, ik spreek op... Uh, uh, gelegenheden. Nou, ik, ik heb genoemd mijn vier lezingen in Leiden. Ik ga waarschijnlijk HOVO. hoger onderwijs voor uh, ouderen. Ook een cursus geven. Nou ja, allemaal dit soort uh, verschillende. En veel reizen naar het Midden-Oosten. Dat blijf je doen? Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Hoe dan ook. Waar, waar zou je het liefst nu naartoe willen? Oh, waar ik naartoe ga. Ah. In februari is naar... Israël Met een, uh, een pro-Israël groep. Ga ik me eens dus lekker pro-Israël laten indoctrineren. En vervolgens als ik dat achter de rug heb, drie dagen lang. Dan ga ik met uh, Leonie van Hierop, onze correspondent daar. Ga ik het uh, ga ik detoxen. En dan ga ik naar de Gaza en uh, Dus dan gewoon een bad, een bad Israël-Palestijnen doen. Heerlijk. <lacht> Caroline Jomlands. Heel erg bedankt voor deze drie uur. En veel succes. Dankjewel. En ik vond het heel leuk om te doen. Mooi zo, en dat vonden de luisteraars ook. Dank Carolien Roelands, oud-redacteur Midden-Oosten van NRC Handelsblad. In gesprek met Chris Keine, buitenlandredacteur van de VPRO. Afgelopen drie uur spraken zij en enthousiaste reacties inderdaad op Twitter. Buitengewoon interessant, dit marathon-interview van vanavond. Chapeau, ik zit gekluisterd aan de radio. Prachtige uiteenzetting van de Arabische Lente. Ademloos luister ik. En dan nog uh, was van plan dit marathon over te slaan. Maar nog steeds aan Radio. Gekluisterd, kundige vragen, dito antwoorden. Die reacties die komen op hashtag marathoninterview en dat kunt u dus nog steeds doen als u daar nog iets kwijt wil. Mailen kan ook nog naar marathoninterview@vpro.nl En op de site van het marathoninterview en dat vindt u op www.vpro.nl slash marathoninterview daar kunt u het hele gesprek terugluisteren en ook alle andere gesprekken van dit jaar. Binnenkort ook podcasten, downloaden maar dat lukt nu nog even niet. Morgenavond ons allerlaatste marathoninterview van dit jaar. Dan Koen Teulings, econoom. Deze lente trad hij naar zeven jaar af als directeur van het Centraal Planbureau. En eh, nu geeft hij economieles aan de Universiteit van Amsterdam en Cambridge. Een man die betiteld wordt als machtig en uitgesproken. Morgenavond, Elle van Dalen, drie uur in gesprek met Koen Teulings... over nieuwe kansen en oplossingen en van alles en nog wat rond de crisis. Nou, dat was het wat ons betreft. Hartelijk dank voor het luisteren. Nog een fijne avond van wat daar nog over is. En alvast een prachtig mooi nieuwjaar. In Griekenland verdwijnt door de crisis de middenklasse... ...en wordt de kloof tussen arm en rijk groter. De kan niet met dezelfde politiek. Volgens Pols stemt nu 1 op de 5 Grieken op de ultra rechtse Gouden Dageraad. Greek persons. We willen Griekenland voor de Grieken. En deze mevrouw die zegt van ik ben doodsbang voor de immigranten. Gouden Dageraadleden zitten vast voor racistische moorden. Migranten leven in angst. No, my future uh, is finished. Een verslag uit Duister Griekenland. The immigrants are very bad, very bad, very bad. Every TV channel is safe. Saying... Morgenavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? Wij zijn Promovendum en bieden al vier jaar op rij... de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland...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 U heeft nog maar drie dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Visite, visite, een huis vol visite. Oom had spontaan een meegebracht, en daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het water.